...onder Martinus en Bietzers. Een hoorspelserie in vijf delen... ...gebaseerd op de gelijknamige autobiografie en zwerversleven... ...van H. van Aalst door Gerva Rips. Regie Ad Leupter. Eerste deel. wat af na, kar. Deed u dat elke dag? Lopen. <laughs> Zes dagen in de week, het hele jaar door. Altijd op de been, hoor. Maar je zat wel eens even, maar nooit lang. En in het begin, toen ik nog geen kar had, natuurlijk helemaal nooit. Wanneer bent u ermee begonnen? Hm? In 1903. Van 1903 tot diep na de mobilisatie heb ik mijn leven langs de weg doorgebracht en in logementen. Onder Martinus en Bietzers. Veertien jaar lang. Martinez zijn een uh, soort zwervers? <laughs> Martinus zijn de zwervers met een klein beetje handel nu en dan. Bieters zijn bedelaars. Veertien jaar. U moet in die tijd bijna heel het land hebben gezien. Nou, en hoe? Van de oorsprong was u uh, Hagenaar, niet? Ja. Ja, ik ben een haag geboren uit Beuren, doch net de ouders. Op negen jaren leeftijd kwam ik mijn vader te verliezen. Dus moest ik nog erg jong al helpen aanpakken... en mijn moeder helpen in ons onderhoud te voorzien. Vroeger in het voorjaar bestond onze handel meestal in tuinplanten of potbloemen. Met mij in fruit of jonge groent. In het voorjaar en zomers konden wij wel wat oververdienen voor de winter... Er werden dan wat aardappels gedaan, ook hooi. En stro voor de pony. Hé, He? hey. Kom. Want <lacht> ja. de pony was ons grootste bezit. Ze hele woens mee door de tijd. In de winter daar waren het dagen te kort om naar buiten te gaan. Er werd een hectoliter ramenas gehaald... en trok ik er s'avonds van een uur of vijf tot tien op uit... met twee mandjes over de schouder om een ramenas te verkopen. Ging dat een beetje? U was toch nog een kind? Oh, Kliberg, nee. Ik verdiende als kind zijnde van 30 tot 60 cent per avond. Moeder wachtte mij dan op met een flinke tas koffie en een tweehandsboterham. Ja. Ik er weer aan denk. Ik zag menigmaal een traan in haar mooie zwarte ogen. Oh, wat ben ik groots op mijn grote zoon, sprak ze dan. Daar wij een pony hadden, trokken wij meestal naar buiten naar Leiden. Ventende over voorburg, Veur, voor Leidsendam en dan voorschoten. Ook kwamen wij veel in het Westland. Door daar kwamen wij met, uh, met planten, bloemen, groenten. <laughs> nou, daar hoefde je in het Westland niet meer aan te komen. Met veel moeite slaagden wij erin aan de kosten te komen. Er werden in die dagen dan ook niet veel eisen aan het leven gesteld. Moeder moest flink aanpakken om voor ons vier kinderen de mond open te houden. Al was het dan ook moeilijk. Moeder zorgde dat wij zonder schulden waren. Maar um, u bent toch nog heel jong al in die uh, logementen terecht gekomen? Ja, ja. Er kwam dan ook een grote verandering in ons leven. Hè? Die verandering bestond hierin. ...dat mijn moeder nog betrekkelijk zeer jong in kennis werd gebracht... ...met een oud-gepensioneerde militair van het Oost-Indisch leger. Die man had per drie maanden vijftig gulden regiment, Dus dat waren schitterende vooruitzicht. Nou, toen ze eenmaal getrouwd waren... ...ontpopte die man zich als een dronkaard en een echte tiran. Nou, het was een proper keren, daar niet van. Nee, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Hij was achttien jaar in Indië als koloniaal geweest... ...en had het nooit verder dan gewoon soldaat kunnen brengen. Hij hield er zeer van netjes gekleed te gaan. Door werken, ja. ja daar was hij vies van. Handel sprak daar ben ik niet voor grootgebracht. Maar drinken, nee. Nee, zuipen, dat kon hij. Ja, en verschrikkelijk. Zou geen mens hem kunnen verbeteren. S'avonds na zes ging hij naar de kroeg kaarten, kwam om half één smoerdronken dronken thuis en sliep dan op de grondse roes uit. Hij dwong mijn moeder geld af en schold ons de huid vol als wij van het venten terugkwamen. Als die kerel uit zijn hoes kwam, moest mijn zusje een maatje drank voor hem halen en den in een kopje gieten. Maar die kon een glas door het beven niet, niet aan zijn mond brengen. Tegen dat hij zijn een pensioenbeurde ging hij weg. Bleef een dag of veertien van huis. Maar als hij zelfs zijn kleren verkocht had, kwam hij terug en zwoer bij hoog en laag beterschap. Het was dan van voorbijgaande aard. Hij was binnen een paar weken weer dronken en verkocht zelfs de dekens van de bedden. En nooit de cent thuis brengen. Ik ga niet voor vreemde jong werken, zei hij altijd. Nee, we waren er niet op vooruit gegaan. Hij moest harder aangepakt worden, want wij hadden er een dure kostganger bij. Ja, dat moet voor de kinderen in zo'n huishouden een ellendige tijd zijn geweest. De angst die wij kinderen voor deze vent gevoelden was vreselijk. Vooral mij dreeg Jan het mes te rijden. Als hij soms s'avonds voer thuis kwam, in de winter dan, hè. Dan werd er op zolder een boterham en een kop koffie voor mij neergezet. Dan gaf ik boven moeder mijn ontvangstof. Ik peef nog als ik eraan denk hoe... hoe moeder huilde als hij al sloeg. En wij kinderen stonden daar tegenover machteloos. Ja, ja, vooral mij dreig je aan het mes te rijden. En ik was juist degene die hard hielp aan de kosten komen. Nou, denk ik wel eens. Mogelijk was de reden om juist op mij zo kwaad te zijn dat moeder veel zeer veel met mij ophad en altijd met mij overlegde... en dat wij samen veel met handel op pad waren. Nou, anders is het mij onmogelijk een juist motief te noemen... of te bedenken waarom juist ik de zondebok moest zijn. Zoiets, uh... ja, zoiets moet het wel zijn geweest. Hè? In de jaren rijpte bij mij een zekere teresinterminaar. Mijn lot stond mij niet meer aan. Eindelijk hakte ik de knoop door en ging voor mezelf zorgen. Het was vier uur in de middag. Heel de dag was ik uit geweest met mijn handel bestaande uit sinaasappelen. Het is half februari. Koud en nat weer. Ik kan er niet toe komen naar huis te gaan. Hoe graag ik zou wil. Het is mij onmogelijk gemaakt. Nu of nooit. Naar ik van de ene dag naar de andere moest leven... kwam ik op zeer jonge leeftijd op een logement terecht door een vreemde kerel uit het moederlijk huis verjaagd. In het begin, toen ik pas op het logement was... ging ik dikwijls avonds langs mijn moeders raampje. Ja, ik wachtte mij wel om aan te kloppen als die kerel thuis was. Thans kan ik beseffen wat deze moeder moet hebben geleden... wat zij haar oudste jongen rechterhand samen zag weggaan... als ze haar even nacht kwam zeggen en geld kwam brengen. En, en dat alles voor zo'n schoft van een kerel, hè? Een, een, een, een liriumleier. Jammer dat zulke beesten niet in een gesticht voor drankzuchtigen worden opgesloten. Zo'n vent hoort niet in een geordineerde maatschappij thuis. Er waren zeven logementen in Haag. Ja, we praten nu over 1903, hè? Een daarvan lag in de onmiddellijke omgeving van de Groentemarkt in de Zuilingstraat. Daar stapte ik naar binnen. Vijf uur in de namiddag. Kan ik de baas spreken? Daar, bij de kogel. Dat is hem. Ja. Bent u de eigenaar? Wat wenst u? Zo zou graag een plaatsje om te overnachten. Gaat u daarmee zitten? Ja, die man zat er net. Vaste plaatsen hebben we hier niet. Kerkhof wel. Een krot. Een lucht van belang. Drooglijnen langs de zolder. Kleren bij de kachel dampen en wel. Neusdoeken werden zonder te zijn gewassen bij de kachel gedroogd. Stank. Een verschrikkelijke atmosfeer. Naam? Havelaas. van Aals. Plaats van inschrijving? daar. Daag. Het nachtlogisch kost 25 cent. Met ochtend en avond koffie. Eerst nam niemand notitie van me. Later kwam Karel bij me zitten. Hé, hey, jonkie. Jij bent zeker nog uh, onbekend hier met dit leven. Ik merkte het. Toen baas Willem met het nachtboek kwam. Je moet nooit je goede naam opgeven. Hey, waarom zou ik nooit mijn goede naam opgeven? Nou... Er zijn heel wat bieters die moeilijkheden hebben met de politie. Die zoeken zich namen uit het nachtboek. Komt de politie ophalen? Zetten ze je vast op het bureau? Moet je wachten tot ze je confronteren met de mannen die zo'n bieter eens hebben verbaliseerd? Het was maar al te waar. Ik heb het meegemaakt. Zodoende gebeurde het dat mensen die van de prins geen kwaad weten naar het politiebureau worden meegenomen. Daar gaat wel eens 24 uur mee gepaard. En blijkt dan dat de betreffende persoon vrij uitgaat? Wel nu, dan kan die gaan zonder meer. U begrijpt, dat is iets uh, dat niet meevalt. Toch, wat is er aan te doen? Er is voor een mens langs de weg niet veel recht te verkrijgen. Ook de behandeling van de politiezijde is niet altijd rooskleurig. Een logementganger wordt meestal door politiemannen... erg uit de hoogte behandeld en vreselijk afgesnauwd, En naar hun kleding, toch niet naar hun innerlijk behandeld. Mijn eerste les was voortaan geen naam van mezelf meer. Dat is de Bazin, de vrouw van Willem. He, kolossaal wijven. Ja, zij lijkt me niet kwaad. Ik kom groter dan hij. Nee, hij heeft niks te zeggen. Zij is de baas. Een heer. En zij is een dame. Ze lijken me nette mensen. Als je de volgende week nog bent, zou je dat niet meer zeggen. Waarom dan? Ja, dat zeg ik je niet. Ik kan je nog niet. Ik weet niet of je een verstinger bent. Zij dus zijn ze toch makker, Willem? Die twee dagen, als er geen geld is... dan verdien oh, ze er... is het toch oud de eten ze John? Dan zou je je laatste cent in de geven... maar ook zaterdag, zondag en maandag. Ook mijn fout was mensen naar hun kleding te beoordelen. Later is mij gebleken dat zij die als betelaars uitzagen... innerlijk veel, veel beter waren als degene... die als dame een heer op het logement vertoefde. Heb je de commandant? Ja, leuk! Wat nog wat, zo is het hier. Daar ben ik in terecht gekomen. Als het je niet aan staat, dan zouden we hier maar op. Voor jou tien anderen. vullen binnen bederven. Letterlijk! Spaar! Zeg wacht, meester. Willem, waar heb je je opleiding gehad? Zeg verdomde schat. Kun je de houding niet aannemen als je tegen je meerdere spreekt? Je kunt de pest krijgen. Wat wil je nog een luidje aan doen? Voor de bedden zeker? Loopt oh. er de godverdomme? Ja. Leeuwpoedek! Hij is zo kwaad dan niet, die oude. He. Verbeeld zich telkens dat hij nog een in Indië is. En dat daar is een stukje deur. En daar, dat is een slijper. En die haalt de kost op met druknopjes. Dat is een liedjeszanger. En die heer. ...en dame, zeer beschaafd en zeer welbespraak. Lees de courant. Zou ik de courant even van u kunnen inzien? Ja, heer, keurig in de kleren. Hoe komen die in deze pand terecht? <laughs> keurig in de kleren. Hij is coupeur bij een van de beste zaken hier in Den Haag. Verdient geld als water. Maar he, dat is allemaal paarden van de zwijnen, hoor. die vrouw ook. Vijf dagen van de week een beetje mens... Ja, oh, zaterdag en zondag zijn het beesten. Keurig in de kleren, ja. Keurig in de bovenkleren. Je moet ze vanavond eens in de ronde goed zien. Hé, hey, hey, wat doe jij, kaal? ik haal? Hey. Ik doe een robies. Vodda. Basen, ik wou slapen, ik ben moe. Denk Tenga, vrouwtje. Hij liet haar al het werk doen. Weet jij hem boven zijn bed? In de hoek. Onder het dakraam. Nou, uh, hier dus maar. De stoel. En uh, ja. ja. De poog. Het is hakelige nachtlampje Die alle licht hier. Ja, maar hier is er niet. Uh, verstop je portemonnee in bid. Er zit veel getijs onder de klanten hier. En uh, Karel, hè, waar je de hele avond mee zat te praten, heeft hij al geld alleen gevraagd? Nee, zal er wel niet lang duren. Maar denk erom, hè? Wat je omleent, dan ben je kwijt. Kan net ze slapen en ze eten betalen en de rest is voor die neef. Er is geen mens hier op de Luimkit of die heeft Karel bij de bier gehad. En denk erom, je bent nog jong. Hij ontziet geen mensen. Een laag afzitter er is het. Nou, dat is het. En dan ga ik weer. Piet, Laat me jij al? Nee, ik voel niet. Ik heb wel joof van de Ieper vandaag bewegen. Het is jouw maat. Ik was het bezal van mijn kiener. Voor Kiemelontjes. Ik we zal zo, zo morgen wel even broodden met Nou, Hou jullie naast je bek, dit rotters. Nee, hey, krijg je weer praat, hey. klerenmakertje. Nou, Wijs maar mee. hoor, zo moeilijk heb je we het niet. Naaien, je kost, hey, jij komt op met Naja, je koos, jij. Ik zie je al. Voor één nacht vergeet hij zijn ellende. Mijn slaapje. morgens toen hij wakker werd. Uh, Laten het leven. Had hij alles bemaaiend. Hij had in zijn kleren slapen, Alles was doornat. Zien we kijken nog wat in de knip zit. Ik heb nadorst. De eerste zaterdag die ik in het logement meemaakte zal ik nimmer vergeten. Oh, wat was dat verschrikkelijk. Iedereen, vrouwen en mannen, stom en stom dronken. Schuilden, vloeken, zwetsen. De door en zijn vrouw. Door de week was ze zo stil als een muisje, maar dronken toonde ze haar waargedaante. Tilde haar rokken op en begon op haar manier te dansen. Haar zoontje zat er maar bij. Toen ze niet meer kon staan, viel ze tegen de kachel en verbrandde haar hand en haar gezicht. Ja, er werd niks aan die brandwond gedaan. Nog nimmer heb ik zo'n beestenstel gezonden. De logementsbaas liep het zweet van het hoofd. Hallo, wat een rotzooi! Alles en iedereen was dronken. De scharenslijper en zijn vrouw waren werkelijk nette mensen. Zij zagen dat ik wat overstuur raakte en verzochten mij bij hen aan tafel te komen zitten. Om elf uur kwamen de heer Coupeur en zijn vrouw de dame met bergen boodschappen. Ze waren beiden al nog onder invloed. Nou, toen begon de pret pas goed. Zeg, schoon Krijg ik nou haast mijn koffie of niet? Je kunt doodvallen, he. schroft! Wat een bedelaars, zo is het hier. Ik ben coupeur in het jagershuis. En jullie, hier zijn allemaal bedelaars oplichters. Wel een dieven zoo is het hier. Ik krijg ik nou mijn koffie of niet? hebben jullie je pisse maar op. Het goed van jullie vuile beddenbederven. Ze dronken de jenever uit kopjes. De vrouw van de coupeur sloeg de man zomaar in zijn gezicht... omdat ze dacht dat hij meer in zijn kopjes schon dan in haar. Woedend was. Toen bemoeide de bazin zich met het stel. Ze sloeg de vrouw om de oren. Ook de man echt klappen. Oh, wat een vreselijk gezicht is dat. Zo'n onmenselijke behandeling. Geef wacht, wachtmeester. Er waren logeergasten die met de bazin meespraken en gelijk gaven, Alleen maar om een wit voetje te halen. Ik had het er met de scharen slijpen en zijn vrouw over. Kaar Koopman, al diegenen die de bazin gelijk geven... ...kennen de bignoppers verschieren. Ik heb er voor niks eten. Die kloon om voor een korter. Voor een boterham? Zo voor je eronder op de logementen. Dat bent de voermatten waar de basis de vrouw de voet het past, de vrouw voeten nog afvegen. Boerde! val bij je hart! Maar ik heb het nadien ook een keer anders meegemaakt. Schofte! Vallen schofte! Hoe ben ik al in zo'n zwijnenpanterij gekomen? Ik wil daar helemaal niks meer is van. is je eigen schuld, man. Jij kan best een uur voor een huis betalen. Huiseigenaren hebben graag huur uur van jou. Maar de mensen in de buurt zijn natuurlijk wel een beetje op rust en orde gesteld. Bijlaars, vuile ploeren, Die nacht werd ik zachtjes gewekt. Ik zag een heel stel bij het dakraam staan. Ze hadden de tas met alle boodschappen van de coupeur, de, de bols, alles... In diepe stilte werd alles eerlijk verdeeld en in gezondheid gebruikt. De lege tas werd op zijn plaats gebracht, volgestopt met couranten. En daar alle mannen van gedeeld hadden, bestond er dus geen verraad. Schofte, zwijnen, bloeten. Half gekleed haar in hoogte, dan liep hij met zijn tas vol couranten. Een dieven, oplichters zijn het, meidelaar Zoe! Wat is dat hier voor een keet? Wij sliepen als rozen. Hier kijk, kijk, kijk dan, kijk dan. Neem me niet kwalijk. Iedere zaterdag vertel ik jullie mijn gasten wat jullie van die mensen denken. Dus dan kan je zelf wel in denken wat je van die ploerten en bedelaars staat te wachten, man. Hm. Schooien <laughs> zijn er! Oplichten. <laughs> Karel? Hoe ben je met uh, Karel gevaren? Nou, Gonda had me meteen al gewaarschuwd. En toch werd ook ik slachtoffer van hem. Hij vroeg me 60 centen. Voor wagenhuur had weinig verdiend. <laughs> Zo jong ik was vroeg ik toch waar hij dan van had gedronken. Daar heb jij nog geen kaas van gegeten. Ik wilde graag meer van hem weten. Ik trakteerde hem op een borrel. En ik kwam veel, zeer veel van hem te weten over andere mensen op het logement. Hij werd brutaal. Hij bestelde maar door. Hé, hey, maatje, erop. Zeg Ik ben nog wel jong. Yeah. Maar ben niet van plan jouw baas te laten spelen over mijn geld. Je kan zuipen zowel als je wil, maar niet van mijn cent. Nee, ik betaalde dat maatje van 12 cent en daarmee was het af. <lacht> ja, toch heb ik ook wel met hem gelachen, hoor. Er was een koopman op de Luimkiet, Hendrik. Ja. Die kwam eens een keer s'avonds afgelaien met hem ja thuis. Vandaag heb ik het koninklijk huis verkocht. Alles op. Ja, verdoemd dat ze niet waar is. Karetje wist er wat op. En nam een groot stuk bordpapier... ...met koolteer werd er een wapen opgeschilderd. En niet met je mandje ...nee, met Hendrik de landloper. Het werd boven zijn bed gespijkerd. Hofleverancier. Hendrik de hofleverancier had een vreselijk leven achter de rug. Hij was zo verslaafd aan de drank... Had liever een borrel dan een snee -brood. Hij vent hem met snijbloemen. Hij was vertrouwd geweest met een zeer rijke oude dame. Ik heb het tot het hem toe uitgekleed. Toen ben ik aan de zwerf gegaan. Drie maal in veenhuizen. En nou. Ja, ja. Ik, ik weet wat je denkt. De spiritus. Ja. Ja, spiritus. Brandspiritus. Soms. Ja. Alle schande die hij die oude dame had aangedaan. Duizenden guldens aan zijn lage en laffe daden besteed. tot zij het moe werd en hij zonder hulp op bescherming op straat werd gezet. Al oh, moet ik op de vuilnisbeld slapen. Ik heb het aan die vrouw van mij verdiend. Maar, uh, Karel, uh, hoe is het met Karel gegaan? Ik raakte op het logement wel ingeburgerd. De baas en de bazin waren zeer goed voor mij en ook de logementsgasten waren mij zeer genegen. Ik was jong en in hun ogen een bestdoener. Al zeg ik het zelf... ik kon mijn brood best verdienen... en nog zelfs een gedeelte aan mijn moeder afstaan. Ik was dan ook dikwijls de voorschotbank. Van de coupeursfamilie en, en van de stukken door. Daar moest Karel ook altijd aan me plukken. Toch? Van de andere keer ik alles trouw terug. Van Karel nooit. Na een poos zag ik hem niet meer. Waar zit Karel toch, baas? Is hem iets overkomen? Nou, is me niet bezorgd. Onkruid vergaat niet omdat ik dagelijks langs de straat ging, met mijn handeltje... ...kwam ik hem op een zekere dag tegen. Maar toen hij mij zag, nam hij de benen. Hij poeste de plaat, ik begrijp het niet. Karel, slaap s nachts bij meneertje. Meneertje, wat is dat? Nou, er komen de meeste zwervers vroeg of later recht. Ze worden er gereinigd, meneertje. En dan? Ze mogen er dan een paar nachten gratis verblijven. Meestal volgt een opzending naar Veenhuizen. Toen ik haast twee uur op het logement was, kwam ik mijn moeder te verliezen. Toen bestond er voor mij niets meer wat mij enigszins trok in Den Haag. Helaas, Willem, kan ik morgen om vier uur worden gewekt? Ik ga weg, ik ga naar Rotterdam. Nee, toch? Het speet hem en de bazin ook, dat kon je merken. Maar dat zijn zulke mensen gewend en dat is te begrijpen, dat gebeurt dagelijks. Vier uur. Weet je dat nou wel zeker? Ik ging die maandagochtend eerst naar het Smitswater... waar ik een flinke vracht snijbloemen kocht. Allemaal goed had ik bij me in de koffer. Mijn hele rijkdom bestond uit 30 gulden, mijn waren... en beslist knappe en goede kleding. Na flink doorrijden kwam ik dinsdagmorgen om tien uur in Delft aan. Daar begon ik te venten. Oh, je nergens, sisse! je nergens, Ging niet slecht. Smiddags om vier uur eindigde ik, want ik, ik weer moei, in de Doelenstraat was een logement. Er zat een vrouw aardappels en schillen. Vragen deed ze niks. Ik zette een loenen schim in het nachtboek. Ook hier moest ik 25 cent betalen. Het geheel stond mij al direct niet aan. Maar ja, men zit in het schuitje en dus moet me varen. De koffie was best. Ik nam me spoedig voor hier in Delft geen ontje zout te eten. Waarom ik naar Rotterdam ging? Ja, ja... Dat had een kolporteur mij in de zuilingstraat in Den Haag sterk aangeraden. Rotterdam, jongen, dat is een prachtstad voor handel, helemaal voor zo'n bestdoener als jij. Jij kan het daar maken, jongen. Over het oog was het een nette vent, hij zat piekfijn in de kleren. Als er een stofje op zijn goed zat, pakte hij het tussen vinger en duim en blies het weg. Zulke elementen worden op de luimkind niet goed geduld. Zij leven als uitgeslotenen tussen het Martingaaius. Ook logementshouders zijn niet gesteld op die staande maar meer. Ze houden logees en een bed niet verhuren, dat gaat niet. Een oud bed brengt gemiddeld 1 gulden 75 per week op... dus dat wordt heel wat als men 15 tot 20 bedden rekent. Ook verteren doet dat in klofte op heren lijkende soort op een luimkid niet. Alleen slapen doen ze er en nog veel praatjes op de koop toe. Dat soort behandelt een geschokte jongen erg uit de hoogte. Ik kreeg nooit veel uit hem. Hij moet naar Rotterdam, jongen. Dat is een prachtstad handel. Doe jij nou maar wat ik je zeg. Je zult het dan maken. Doe jij nou maar wat ik je zeg. Hm, mooie meneer, die. Maakt werk van weduwvrouwen en meisjes... waarvan die iets denk los te kunnen maken. Drinkt zich op mooie praatjes en alles nog wat beloven... als hij ze heeft uitgekleed in geld en honteerd... met de om vertrekken. Zonder enig spoor na te laten. Hm, mooie meneer, die. Zulke lage fielt heb ik later bij de vleet meegemaakt. Merkwaardig is dat deze kerels meestal een zeer goed onderwijs hebben genoten. Maar ik vind dat zij een slecht gebruik maakten van al die kennis die zij hadden opgedaan. Donderdag kwam ik in Delft door mijn bloemen heen. Vrijdag vertrok ik naar Rotterdam. Zaterdag was dat bloemenmarkt, dat wist ik. Ik belandde er in een logement in de Lombardstraat. Het was gelijk een café... De baas heette Jan. Het stond mij al direct dadelijk niet aan. Ik heb mij altijd voorgenomen... houd je man de eerste indruk die je van een mens krijgt. Slaapgeld, 40 cent. Biertje? Uh, ja, geef je maar. Wil je zondag mee eten? Wat kost dat? 65 cent. Uh, goed. Eén bier. Die zaterdag vond ik een eethuis op de Schiedamse dijk. Soep vooraf, een aardappel en groente met vlees. Voor 60 cent. Een koningsmaal. <laughs> Toen ik op het logement terugkwam, zaten er in het café drie kerels te kaarten. Hé, hey, jij, kom erbij. Nee, je kaart nooit. Ik ken het niet eens. Dan ben jij geen kerel. Nou, kan ik kan je mijn bed wijzen. Nou, ho. Oh. Uit welke rij kom jij eigenlijk? En kan ik om vijf uur worden gewekt? Op vijf uur lig ik te slaan. Met de kip op Zondags Zondagsmiddags om vijf uur had ik wel mee. Ik begrijp nog niet hoe ze het aandurfde om... om vijf en zestig cent te nemen voor vijf aardappelen... twee plakjes uierboord en een likje aan derfie. Daar wordt niet aan verloren, baas. Bevalt het niet. Dat komt omdat je geen borrel is, man. En als het niet Ach, nou ja, dan zoden we het hier maar op, man. Hij bleef keer gaan, ik zei maar niks meer. S'avonds, toen ik de koffer in wou... Zeg, man. je vertrekt morgen maar. Ik hou niet van drogen, ik hou van natte koopblaad. <lacht> Stik! En jij, jullie. Zeg, wil jij, ja, god, jou hier, jouw oude moer. dat. het. Denk je dat ik bang voor jou ben, hè? Omdat ik nog maar jong ben. Maar ik verdien de kost, en eerlijk... en niet ten koste van ongelukkige mensen zoals jij. Ja, zo Zet jij dat grote, luie lichaam van jou maar eens eerlijk aan het werk... en kom maar dan maar eens vertellen. En, en jullie, hè? Jullie krijgen wel heus niet hoot op de botel. Je, je hoeft jullie afzetten, zo maar te zien. Je weet meteen genoeg. Klaag de zenuwen. Ik weet zelf niet waar ik de moed vandaan haalde. Ik was zo woest. Ik, ik stond te trillen op mijn benen, hè? Dus maar weer naar een andere logies. Ik verzeilde in de Raamstraat. 30 cent per nacht. Vooruit betalen. Wat ik toen zag, zal ik niet meer vergeten. Op bedden van vodden, zonder lakens, lagen wijven en kerels alles door elkaar. Het stonker als de pest. Hoe laat is het? Haast half twaalf. Ja, als je nou niet gaat moffen dan slaat je lompies dicht, ja? ja? De ziekte jij. Goeie, ik zal de visserij halen. Allee, rotters, naar je koffer. Zijn jullie beseurde De Nee, nee, Nooit heb ik mij gelukkiger gevoeld als toen ik weer in de Raamstraat stond. Vreselijk. Wat een beesthol was dat. Ik zit er nog als ik die zolder voor me zie. Nog altijd. Hoe kan het bestaan dat er vergunning werd gegeven voor zulke pestholen... en maakt me nou niet wijs dat de politie die toestanden niet kende. Ze haalden vaak mensen van die zolder, maar daar kwam geen verandering in. Die nacht bracht ik zoek met een, met een fikse wandeling door Rotterdam. Bij een waterstoker mocht ik me morgens vroeg wassen. en kreeg ik een paar flinke koppen koffie. Dat is een makkelijk wagentje. Wil je het niet verkopen? Ja, nou, maar... dat is wel wat vroeg voor de handel. maar de koopman is, als die gewassen is, wakker. Ach, nog maar 20 gulden. Doen we, betaal meteen. En wat moet ik voor de hulp rekenen? En de koffie? Wil je gauw wegwezen? Tien. ...elf, twaalf, dertien... ...toch blijf ik hier niet. Ah, Rotterdam. Jij moet naar Rotterdam, jongen. Dat is een prachtstad voor handel. Doe jij nou maar wat ik je zeg. Ik kwam voorbij een zaak in Koperwaar. Wandborden, doofpotten, zeer fijne reliefs... ...afijn, imitatie, prachtstukken. Ik dacht, dat is wat voor mij... Er was uitverkoop, dus ik naar binnen. Ik mijn situatie uiteenzetten aan meneer. Een prachtmens. Hij nam me mee naar een magazijn. waar hij heel wat imitatie had staan. Veel stukken waren vuil en dof. Ja, in een etalage gestaan. Nou, die moet uh, je maar netjes opmoetsen. Daar jij er tijd voor, ik niet. Dus hier een drukke zaak. Ja, pak aan. Ja, pak aan. Ik kan voor 35 groepen halen. Ja, pak aan. Oh. Zeg maar alles. Maar denk er wel om, in vervolg betaal je grotere prijzen. Nou, even dichtmaken. Okay. Oh. Zo, en waar moet dat heen? Uh, Naar nou, baas Willem, maar uh, Zalingsstraat aangesproken. Zalingsstraat aangesproken. Zo. Uh. Zo, ik zal je helpen zoveel als er in mijn vermogen ligt. Ik zal je vertrouwen in mij niet beschaamd maken. Een prachtmens. Ik op de trein naar De La haaie. Nooit had ik me zo rijk gevoeld. Toch voelde ik mij in die affaire... ...enigszins gedrukte, Als het eens dus niet ging. Waar een wil is... ...is een weg, zei Moeder altijd. Niet kunnen bestaat niet. De kist is gekomen. Daar. Dat is rijke handel. Dan zul je daar lekker mee werken. We je bent hier altijd vrij voor je hoor. Ik begon meteen te poetsen. Ik liet hem maar praten. Ik dacht: jullie kunnen mij nog meer vertellen. Morgen. Die avond liep ik nog één keer langs mijn ouderlijk huis. Er woonden lang andere mensen in. Moeder was er niet meer. Ik ging maar weer op de luimkiet aan. Nou, baas, ik vertrek. Ik hoop dat ik u weer eens in gezondheid terug mag zien. Wat maak je me nou? Daar ben jij toch geen jongen voor? <laughs> ah, blijf toch hier. Wat moet jij nou op jezelf? Je weet de weg nog niet. En wat staat je te wachten? De verleiding is zo groot. Nou, baas, u kunt gelijk hebben, maar hier in het logement ligt mijn toekomst ook niet in wat onder een stolpje. Zo vertrok ik op een woensdagmorgenochtend de wereld in. Niet wetende waar ik s'avonds mijn hoofd zal neerleggen. Maar vooruit. Niet achter je kijken, zei mijn moeder altijd. Steeds voorwaarts loeren, dan komt de rest vanzelf. Om zeven uur stapte ik met mijn zware zak op terug richting Voorburg. Zuid de Zuid-Haldoven. De in die af. Dikwens heb ik zo onder het lopen gedacht... of de mensen die veel naar het buitenland gaan wel weten... Hoe mooi ons klein en toch zo groots Nederland is. Hè? Overal prachtvilla's met schone tuinen en waterpartijen... en landelijke wegen. Maar fijn te veel om op te noemen. Mijn landbord met het uitgestalde koperwerk op de linkerhand... mijn zak op de rug. Zo stapte ik voorburg binnen. Na begonnen gevraagd om bekomen te hebben, begon ik te venten. Viel niet mee... Zo'n zwaar bord op de linkerhand, huis op, huis af te venten. Alles glom als een spiertje. Wat had ik veel bekijks en kopers. <lacht> ja, ik kwam tot de ontdekking dat venten met koper een goudmijntje was. Het juichen stond me voor in de mond. Voor hetgeen ik die dag verdiend had, daar moest ik anders met mijn oude handel minstens drie dagen voor werken. Ik kon er zelfs niet over uit. Hè? En moe? <laughs> Helemaal niet. Men voelt geen moeheid of honger als het een beetje wil lopen. Nog denk ik... was ik maar ooit op het denkbeeld gekomen toen moeder nog leefde. Had moeder niet zo behoeven te zwoegen van s'morgens vier tot, tot s'avonds. Ja, was geweest. Dat is toch niet meer. Nu voor mezelf gezorgd, proberen mij door de wereld te slaan. In de ochtend vind ik voor mijn dagelijkse behoefte... In de middag werkte ik voor de spaarpot. Net als met mijn vorige handel, daar hield ik mijzelf maar aan. In Leiden kwam ik op de beestenmarkt terecht. Ik kon nog slapen voor 20 cent. Dat stond mij niet aan. Het was een laag hol, niet zindelijk en het zat er vol met bietzers. Even verderop was een goed logement. Daar waren nette mensen en het was al proper. Het nachtlogies kostte 30 cent... Maar alles was goed, behalve de koffie. Die, die, die was niet te drinken. Om tien uur ging ik al naar bed. Maar ik was dan ook weer eens elf uur op de benenwagen geweest... met een vrachtje van zeker vijftien kilo. Het bed was buitengewoon. Nou, alles was goed. Zoals gezegd, behalve de koffie, hè. Die was er niet te drinken. Voor een groot kledingmagazijn ontdekte ik een reclame. De klant die aanstaande dinsdag de eerste was... kreeg een kostuum van twintig gulden waarde voor vijf gulden. Nou, om kort te gaan... Ik stond er dinsdagmorgen om half zes. Ik was de eerste. En om negen uur was het kostuum in mijn handen. Jeet, dat was te mooi en kon niet blijven. Een mens is een gezellig huisdier, zeg me maar wel eens. Je zoekt altijd mensen op waar je eens mee kan praten. Op het eerste gezicht leek die jonge man mij niet onhebbelijk. Ik bemerkte dat hij arm was en haast niet had... Hey, uh, ga je mee? Moet je niet eten? Uh, nou, nee, nee, nee, nee. Wat doe jij eigenlijk om aan de kosten te komen? Uh, nou, ik, uh, ik, ben eigenlijk boekhouder. Ja, ik, uh, ik, ik, zoek een baan. Oh, hoe kom jij hier? Oh, nou, ik wil mijn ouders niet tot last zijn. Hè? Eet met mij mee vanavond. He? kom op. Nou, ja. Uh, uh, uh. uh. Ik... Eh, ik weet wel een bad. Waarom? Nou. Ja. Kan ik niet krijgen. Zo. Hoe, eh, zo? Ja, als ik maar een goed pak had, hè. Hmm. <tie> ja, ik... Eh, ik heb boven dat kostuum hangen. Het is nieuw, maar... Nee, dat ik niet uit. Dat kostuum? Ja. Ja, dat is voor jou. Dat is een mooi pak. <tie> Het zou me best passen, als ik het zo, uh, zo zie. Nou, Ik ja. leed het niet uit. Dat is twintig goldebaar. Ik Kan ik het voor je kopen? Hoeveel moet je ervoor hebben? Nee, maar, maar ik verkoop het niet. Ja, als ik dat pak zou hebben, dan heb ik die baan deze week nog. Kan ik volgende week zelf een pak kopen? Nee, hoor. Nee, zo'n pak, nee, dat, uh, dat leed ik niet uit. Jammer. Nou ja. Maar waarom verkoop je het niet? Uh, is het uh, hier in Leiden? Even buiten de stad. Mm. Ah, goed. Moet vooruit om jou te helpen, ik het je. Maar om jou te helpen. Geef mij er maar... Uh, hebben we hebben er 7,5 voor. Dat is fideel. Dat is een koopje. Volgende week heb ik drie rijkstaalders voor je. Het eerste geld van het eerste geld dat ik zou vangen. Ja, als jij me maar binnen 14 dagen betaalt, hè? Zo lang blijf ik hier nog wel. Allaas, geluk! Mooi! En nu, uh, wat ga jij doen? Hey, ja, ik heb een uh, kosthuis gevonden. Ja, nou ik een knappe betrekking heb, kan ik hier niet blijven. Maar... Ja, maar dat maakt niet uit hoor. Volgende week kom ik jou hier je geld brengen. Die avond heb ik weer zijn eten betaald. En zijn logies heb ik hem ook nog voorgeschoten. Ik wist nog niet hoe geraffineerd hij te werk ging. Ik bleef nog drie weken in Leiden, maar ik zag of hoorde niets van mijn goede vriend. Ik, ik, ik was woedend, maar ik dorst niet in het logement publiek te maken en weer ik uitgelachen. Dat kwam een koopman zeer te na. Ik hoop dat als dit onder de mensen komt, de schurker nog eens van zal horen en dan in de spiegel zal kijken. Mocht hij nog in leven en in goede doel verkeren, laat hem dan trachten goed te maken wat hij eens tegenover een jongen die het goed met hem voor had, heeft misdreven... En de waarde van dat kostuum, 57 gebruiken om mensen op logementen uit de modder te trekken. Een dubbeltje kan raar rollen. Zijn mijn grootmoeder altijd? <laughs> ja, <laughs> nou ja. Het zou een wonder zijn als alles mee zou lopen. Dat zou een gezochte jongen maar bederven. Nee, ik was niet rijp op de weg. Toen ik mijn inziens lang genoeg in was geweest, vertrok ik in de richting van. De... Ja. ja, wist ik het. Afijn. Alfe dan maar. Ik had van reizigers vernomen dat het daar bij Kees in Alfe best was. Dus trok ik daarheen. Kees in Alfe was een oude man. Maar er ging een flinke, nette vrouw over de zaak. Daar leerde ik voor kok spelen. Voor 10 cent mocht ik er eten koken. <lacht> Meerdere vrouw kan zich wel indenken dat je niet gauw je eigen werk afkeurt. Dus wat ik kookte was af. Ik heb er ook leren was. De vrouwen hadden te druk en de burgers willen niet graag van de Martine de was doen. Maar niet waar, matrozen kunnen dit ook. En ik ben niet beter. Liever zelf gewassen dan vervuilen. In Alphen verdiende ik goed mijn kosje. Van daaruit haalde ik ook eh, boskoop aan. Dat loonde we. Ja. In die dagen groeide boskoop. En weer flink verdiende in de kwekerijen, zodat de mensen graag geld uitgaan voor luxe dingen. Van Alphen trok ik naar Gouda. Daar waren drie logementen liet er veel te wensen over. Je kon er werkelijk als net koopman niet logeren. Er stond een dronken vrouw achter de toonbank. Verder waren in die luimkiet alleen nog maar oude kerels en wijven. Ze deden niets dan kaarten en vloeken ruzie maken. Je wist niet waar je je goed moest opbergen. Het leefde er van de wandluizen. Als je met je voet tegen het beschot trapte, kon je de vorm van je schoen zien. De koffie was er niet om te drinken. Je, je mag je die kant wel van het beschot afhalen. Maar anders vrijt je de wand Grieks op. Kom maar. Het is toch niet op de harde. Zie je nou, wel? Gewijs. Uh, erg is het. En één woord erg. Jij kan het al gauw maken? Dat ja, is meer dan verschrikkelijk zoveel wandluizen als hier zijn. Wat geeft dat nou? Een echte bietser ben je pas als je flink in de luizen zit. Die heb je hebt hier een cadeau. Ik kom hier niet terug. Maar je zorgt voor jou tien anderen. Laat ze maar gauw op of trap je er nog uit? Ben jij belazend? Je moet maar in het hotel gaan slapen? Onschuldige beest. Er valt hier niks uit te trappen. Jij zuipt te veel. Jij zou de boeren van jezelf wat vreten en zuipen wat beter moeten behartigen? Anders staat geen Veenhuizen nog voor je open. Lage bloed. Ik ging nog naar een ander logement... maar na twee dagen had ik genoeg van Gouda. S'avonds om acht uur stapte ik op de nachtboot van Verschuren naar Amsterdam. Uh, nooit meer terug geweest in Gouda? Jawel. Jaren later ben ik in Gouda nog op de bogen terechtgekomen. De vrouw was een bejaard mens. De ligging was puik. Maar je leed die kant mocht je ook daar niet te dicht tegen de muur laten staan... anders gebeurde het wel eens dat je s'nachts visite kreeg... Toch deed de vrouw alles om het proper te houden. Beneden zag het er niet florisant uit... maar boven, prima hoor... en uh, zeer goede koffie. Ik sleet mijn dagen toen zeer gezellig daar. Er vertoefden in die tijd op de Luimkiet... veel reizende sigarenmakers en ketelappers en, uh, en nog wat pizzers. Er waren in die tijd te Gouda veel sigarenfabrieken. Die trekkende sigarenmakers... dat waren een losbandig troepje... <laughs> Nou, daar waren zeer goede vaklui bij. Doch zij konden het nooit op één plaats lang uithouden. Meestal nam de een de andere weer mee, hè? Ik sprak er een. Ik? Geen baas? Ik kan 25 gulden per week verdienen. Bazen bij de vlees. Maar ik weet zelf niet hoe het komt. Op een moment krijg ik er tegenzin aan en niks kan me dan nog aan het werk houden. Dan is het of er een achter me staat die zegt... Scheid toch uit, kerel. Moet jij hier je leven in deze gevangenis en verslijten. En met geen stok, koopman. Met geen stok ben ik dan nog op de fabriek te houden. Ja, het is wat, geloof ik. Ja, ik heb in de minste slaaphuizen vertoefd. Stikt in de Griekse. Ik heb als het ware op bootjes geslapen. Wier ik wakker was ik mijn schoenen kwijt. Gestolen. Op blote voeten tippelde ik in. Hartje winter in een goederenwagon geslapen. Maar het is alles eigen schuld. Tch, dikwijls denk ik, was ik mijn dood. Er was er nog één. Dat moest in die tijd een zeer goede vakman zijn. Als hij veertien dagen had gewerkt, schee hij eruit... en laafde dan zijn verschrikkelijke dorst tot het geld op was... Zo erg was het met die dat hij voor een kwartje de gouden, een flink breed water, gekleed en wel overzwom. Alleen maar voor drank. Moet men zulke mensen nu vloeken of er meelij mee hebben? Drankslaven zijn die mannen. Toch, zegt u, hebt u het daar uh, zeer gezellig gehad, hè? Op de bogen konden de sigarenmakers, wanneer ze nog geen fabriek hadden, voor het logementwerk. Ze behoefden dus niet in de schuld te geraken. Ah, het kon er recht gezellig zijn, des avonds, als alles thuis was. Maar niet op zaterdag. Dan brachten ze hun tijd door bij slootjes, een kleine rotkoeg. Zondags was het daar altijd feest. Vanaf zaterdagmiddag tot en met maandag. Want hier was het spreekwoord: die op maandag werkt, verstaat ze vak niet. Maar ze waren heus niet dom. Die sigarenmakers stonden als echte zangers bekend. Ze zongen werkelijk grote nummers, zelfs opera's. Zij waren dus zeer gewild niet gouden. Ik heb dikwijls genoot van uw zang. Nee? nee, ze waren heus niet dom. Ze konden mij op een prik. Ze wisten me dikwijls een halve liter drank af te zetten. Ze knipten een oogje met elkaar en gaven een nummertje weg. Hef nu de riem omhoog. Hef nu de riem omhoog. Hef nu de riem omhoog. Laat ze in het water. ...ging u door de knieën. Dan betaalde u hun drank. Door de knieën? Ik stort helemaal in. <laughs> ja. ja, ik betaalde weer een halve liter. Nee. nee, ze waren heus niet dom. Die nachtboot van beschuren naar Amsterdam... ...daar kon je best mee. Ja. In de sluis in Galda stapte ik erop. Ik nam er een eerste klaskaartje. Voor mijn koffie hoefde ik niks te geven. Van Gouden naar Amsterdam kostte de 1 gulden eerste klas... met banken van rood fluweel... en 60 cent tweede klas met houten banken. Toen ik erin zat, kwamen er nog drie sigarenmakers bij. Twee andere, man en vrouw, waren in Rotterdam al opgestapt, ja. Ah, je kon er een beste kop koffie krijgen. Die sigarenmakers begonnen te kaarten... en het was een gezellige boel daar. Ik en die vrouw lagen ieder op een bank met rood fluweel... en probeerden wat te slapen. Wat mij maar al te goed gelukt. Als je met zoveel bent, hoef je nooit zo bang voor je portemonnee te zijn als wanneer je met twee of drie bent. Om half vier maakten die mensen mij wakker. Dit was het eerste deel van Onder Martiners en Bietsers. Van Aalst werd gespeeld door Bernard Broog. De Jonge van Aalst door Hans Karstenburg. De luisteraar was Donald de Marcas. Daarnaast hoorde u de stemmen van Frans Kokshoorn, Kees van Ooyen, Huip Orizant, Gerrie Mantel, Olaf Wijnands, Jan Wechter, Maria Lindes, Dick Scheffer, Eva Janssen, Joff van den Donk, Piet Hendricks, Frans Somers, Hans Vierman, Willem Ruis, Jaap Maardeveld en Wim Kouwenhoven. De omlijstende muziek werd gespeeld door Pierre Beersma. De regie had Ad Leutberg.